Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis Jezelf en de samenleving transformeren Hoofdstuk 3 Heinrich Koenraad In de Fama en de Confessio wordt het werk van de Duitse arts, hermetisch filosoof en alchemist Heinrich Koenraad afgewezen. Toch zien onderzoekers in hem degene die de verbinding heeft gelegd tussen de filosofie van John Dee... ...en de wijsheid van de Rozenkruisers. Want veel van de ideeën van Koenraad... ...komen later terug in de Rozenkruisersmanifesten. In zijn latere geschriften prijst Koenraad John Dee en zijn werken. Koenraad is lutheraan en tegelijkertijd ook een van de beroemdste... ...hermetische filosofen, alchemisten en theosofen in zijn tijd... Toen John die terugreisde van Praag naar Engeland... heeft hij in 1589 in Bremen in Duitsland een ontmoeting gehad met Heinrich Koenraad. Over het leven van Heinrich Koenraad is niet zoveel bekend. Hij wordt in 1560 geboren in Dresden... als zoon van de koopman Sebastian Koenraad en zijn vrouw. Hij studeert aan de Universiteit van Leipzig en promoveert in 1588 aan de Universiteit van Basel tot dokter in de geneeskunde. Hij heeft een dokterspraktijk in Dresden, Magdeburg en Hamburg. Ook werkt hij enige tijd voor het personeel aan het hof van keizer Rudolf II in Praag. Van Koenraad zijn elf geschriften bekend. Daarvan wordt zijn tweede werk met de titel Amphitheatrum Suipientiae Eterne, het Amfitheater van de Eeuwige Wijsheid, algemeen beschouwd als zijn hoofdwerk, zijn magnus opus. Hij schrijft dat het doel van dit boek drievoudig is: God herkennen, Jezelf leren kennen, volgens het 'Ken U Zelf' uit de Griekse Oudheid, en de natuur leren kennen. Het gaat volgens hem dus anders geformuleerd, om het verwerven van inzicht in achtereenvolgens het goddelijke, de microcosmos en de macrocosmos. Centraal in het amfitheater van de eeuwige wijsheid staan vier intrigerende, cirkelvormige gravures die Hans Vredeman de Vries maakte op aanwijzingen van Koenraad waarvan er twee klein worden getoond in afbeelding 11. Daar is diepe mysteriewijsheid in verwerkt, die zich niet zo gemakkelijk laat ontsluieren. Het betreft zeer complexe symbolische afbeeldingen, met soms aforismen uit de oudheid in het Latijn en woorden in Hebreeuwse letters. Koenraad nodigt zijn lezers uit om zich uitgebreid te verdiepen in de platen, omdat zo een ontvankelijkheid kan ontstaan voor goddelijke inspiratie. Hij is zich er ter derge van bewust dat de meeste lezers de Hebreeuwse letters en woorden niet begrijpen, maar heeft ze toch laten opnemen omdat daar volgens hem en ook volgens andere kabbalisten een grote krachtwerkzaamheid mee is verbonden. De eerste druk van het Amfitheater van de eeuwige wijsheid verschijnt in 15. 95. Voor zover bekend zijn, daar vijf exemplaren van overgebleven. De eerste druk van het Amfitheater van de Eeuwige Wijsheid verschijnt in 1595. Voor zover bekend zijn er vijf exemplaren van overgebleven. De tweede druk ziet het licht in 1609, vier jaar na de dood van Koenraad. Daarin zijn nog vijf extra rechthoekige gravures opgenomen, die gemaakt zijn omstreeks 162, waaronder een vurige berg met de tekst van de Tabula Smaragdina van Hermes Trismegistus en een poort met zeven treden en zeven stralen die leidt tot verlichting. Op pagina 256 is een portret van Koenraad uit het amfitheater groot weergegeven. De vele versieringen en teksten die eraan zijn toegevoegd, laten zien waar Koenraad voor staat. De tekst rondom het ovaalvormige portret luidt in vertaling een getrouwe minnaar van de filosofie en dokter in de beide geneeskundes. Koenraad is, evenals Jacob Beume, fakkeldrager 7, een van de eersten die zich Theosoof noemt. Iemand die gericht is op de goddelijke wijsheid. Het vak linksonder taunt een bibliotheek die zijn interesses weergeeft. Daarin zijn drie rechtopstaande boeken te zien met de titels Alchemie, Magie en Kabbalah. Koenraad is van mening dat die verschillende benaderingen altijd gecombineerd moeten worden. Ook is er een boek te zien met de titel Historie dat mogelijk symbool staat voor de traditie die Koenraad weliswaar belangrijk vindt... maar evenals Paracelsus is hij ook van mening dat je niet zozeer autoriteiten moet volgen... maar vooral je eigen reden en je eigen ervaring. Het boek met de titel Geneeskunde kan verwijzen naar artsenij... maar ook naar heelwording in de meest brede zin van het woord. Het fundament van alle kennis is voor Koenraad de Bijbel die in de bibliotheek liggend is weergegeven. Filosofie is prima, maar dient volgens Koenraad wel samen te gaan met praktisch werk... om het een en ander proefondervindelijk vast te stellen. Dat idee brengt hij in zijn portret tot uitdrukking in het vak rechtsonder... waar alchemische apparatuur is afgebeeld, waaronder retorten, een weegschaal en een zwaard. Verder is linksonder Pallas Athena weergegeven de godin van de wijsheid, en rechtsonder Mercurius of Hermes, de boodschapper van de goden. Deze combinatie van goden geeft aan dat Koenraad niet alleen gericht is op het verwerven van goddelijke wijsheid, maar ook op het uitdragen daarvan. In de Fama Fraternitatis uit 1614 staat een opmerking die hoogstwaarschijnlijk verwijst naar het Amfitheater van de eeuwige wijsheid van Koenraad. Wij verklaren dat onder de naam alchemie boeken en platen uitkomen... die een belediging zijn voor de glorie van God. De auteur Johan Valentin Andreeë, fakkeldrager 8... heeft weinig fiducie in praktische alchemische experimenten. Waarschijnlijk omdat hij van dichtbij heeft ervaren... dat het allemaal heel veel geld kost en niets oplevert. Als kind ziet Johan Valentin Andree het gezinsbudget opgaan aan de onderzoeksdrang van zijn vader. Maar zijn vertrouwdheid met alchemische processen en het kennen van het amfitheater van Koenraad... inspireren hem wel tot het schrijven van de alchemische bruiloft. In 1619 werkt Andree voor de Lutherse kerk en wijst het werk van Koenraad af in zijn geschrift Mythologie Christiane... En in paragraaf 12 van de confessio van jaren eerder lezen we een scherpe veroordeling van de alchemie en een duidelijke verwijzing naar het beroemdste werk van Koenraad. Aan het einde van deze confessio gekomen wijzen wij er met grote nadruk op dat als niets waardig verworpen moeten worden, zo niet alle, dan toch de meeste geschriften van de pseudo-alchemisten... Voor hen is het een spel de heilige drievuldigheid voor futiliteiten te misbruiken... en een grap de mensen door zonderlinge figuren en raadsels te bedriegen... terwijl zij uit de nieuwsgierigheid van de lichtgelovige munt slaan. Van dergelijke lieden heeft onze tijd er zeer vele voortgebracht... waaronder een toneelspeler van het Amfitheater. Een man die vindingrijk genoeg is om de mensen wat op de mouw te spelden... wel één van de voornaamsten is... Johan Valentin Andreae kan zich prima vinden in het principe bid en werk, ora et labora. Maar met werken wordt volgens hem iets anders bedoeld dan alleen maar alchemische experimenten uitvoeren. Als er al sprake zou zijn van alchemie in de Fama en de Confessio, dan heeft hij in ieder geval geen betrekking op het vervloekte goudmaken, waar velen zich in die tijd vanuit geldzucht op storten. Wel verwijzen de beide manifesten in een positieve zin naar magie en kabbalah. In de Confessio beleiden de broeders van het Rozenkruis dat zij hun magie hebben ontleend aan lettertekens en in de Fama schrijven zij over vader C.R. Over de inwoners van Ves verklaarde hij vaak dat, hoewel hun magie niet zuiver was en hun kabbalah aangetast was door hun godsdienst... Hij zich dit alles voortreffelijke ten nutte had weten te maken en er, er nog betere grondslag in had gevonden voor zijn geloof, dat volledig met de harmonie van de gehele wereld overeenstemde en ook op wonderbare wijze zijn stempel op alle tijdsperioden had gedrukt. In deze passage kunnen we een verwijzing zien naar het ontstaan van de christelijke kabbala uit de van oorsprong Joodse kabbala, in zowel de Fama als de Confessio zijn belangrijke uitgangspunten uit de Kabbalah te herkennen. Sinds de, is Kabbalah de benading... Be... Sinds de middeleeuwen is Kabbalah de benaming van de spirituele traditie... ...waarin Joodse mystici het bestaan proberen te doorgronden. Dat doen zij vooral door zich te richten op de diepere betekenissen van de Joodse Bijbel die door christenen het Oude Testament wordt genoemd. Kabbalah betekent letterlijk ontvangst en gaat ervan uit dat er oerkennis is en een daarmee verbonden liefde en kracht bestaat over God, de schepping en de mens. De mens die zich daarvoor openstelt, kan die kennis, liefde en kracht, die gnosis, ontvangen... Dat is een gedachte die ook christenen aanspreekt en zo ontstaat er een stroming die wordt aangeduid als de christelijke kabbala. Koenraad is de eerste die op de titelpagina van een boek, het Amfitheater van de Eeuwige Wijsheid, de term christelijke kabbala laat opnemen. Zijn kennis over de christelijke kabbala ontleent hij vooral aan geschriften van Johannes Reuglin 1455-1522. In navolging van Pico della Mirandola vindt hij in de Kabbalah een diepzinnige theosofie, die volgens hem kan bijdragen aan verzoening van de wetenschap en de mysterieën van het geloof. Roiglin legt zijn visie op de Kabbalah vanuit een christelijk standpunt vast in twee publicaties die Koenraad uitgebreid heeft bestudeerd. De Verbo Mirifico, 1494 en De Arte Kabbalistica. 1517 Volgens Reuchlin wordt de onuitsprekelijke naam van God, het tetragrammaton, Yahweh, dat bestaat uit de Hebreeuwse letters Yod-He-Vav-He, uitspreekbaar door de toevoeging van de Hebreeuwse letter Shin, die dan de naam Jezus weergeeft. Zo ontstaat door de toevoeging van één letter in het midden van het tetragrammaton het pentagrammaton, He dat kan worden weergegeven in een pentagram of vijfpuntige ster, onder andere symbool voor de ster van Bethlehem, die aangeeft dat Jezus in de mens is geboren. Door neerdaling van het vuur van de Heilige Geest, de letter Shin staat voor onder andere vuur, kan God dus mens worden, incarneren in een menselijk lichaam. En daarmee komen we bij de essentie van de boodschap van Roiglin... van Koenraad en ook van de Rozenkruismanifesten. Het goddelijke kan in de mens geboren worden... groeien en een groot transformatieproces bewerkstelligen... waarbij er een onvergankelijk zielenlichaam ontstaat. Zo'n vurig, vlammend, gouden bruiloftskleed wordt duidelijk weergegeven... In de eerste cirkelvormige gravure van Koenraads hoofdwerk, waarbij een kruisvormige stoffelijke mens is bekleed met de zon. De vierde cirkelvormige gravure van een oratorium en een laboratorium illustreert wat daarvoor nodig is: bidden en werken. Wie is de persoon die geknield is bij de tempeltent? Dat is Heinrich Koenraad zelf. Zijn fysieke verschijning staat hier symbool voor ieder mens die het pad van ware menswording gaat, door te bidden en te werken. Zeven aforismen van Heinrich Koenraad: 1. Zonder goddelijke inspiratie is geen mens groot. 2. Hij was waarlijk de Zoon van God. 3. Niet arrogant en niet verlegen. 4. Oplossen en samenvoegen. 5. Eén persoon onder duizenden. 6. Bid en werk. 7. In dit teken zul je overwinnen.